Telefoon uit Amerika. Een hoorspel van Christophe Boegert. Vertaling, Erna van der Beek. Negen uur. Dat je je daar aan kan passen. Opeens alles negen uur later. Je bent het zo gewend. Opstaan je twaalf uurtjes. En dan ineens alles... Moet je nou de krant lezen? Op zo'n ogenblik. En uh, jij ja dan? Lees jij soms niet? Ja, zijn brief, dat is heel wat anders.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 Jonge mensen moeten vandaag de dag Is er nog iets voor me te doen? Ik <lacht> nee, echt niet, dat klinkt me zo. Ik ben echt... <lacht> Opgewonden dat het jong toen was. Er zit hem iets niet. Dat was duidelijk te merken. Iets. Kan ik nog ergens mee helpen? Oh, heb jij al verkleed? Oh, de ik haast maken. Hoe laat is het dan? Mm, je hebt nog alle tijd. Voor half vier is Anna niet hier. Is de tafel zo goed gedekt?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 Nou ah ja, voor jullie is dat een aandenken, maar als je niet weet dat jullie twee jaar geleden aan zee bent geweest... Ik zo lang in de kast zetten, goed? Zo. Oh, die familiefoto's, die staan ook wel erg op een kluitje. Zal ik dat wegdoen? weg doen? Ja, en dan nog het schilderij boven de divan. Maar het schilderij ook? Had hij vader nog eens op de kop getikt op een verkoping van de bank van Het dier lijkt als twee druppels water op ons was, daar vind je niet? Maar Assa is al meer dan vijf jaar dood. Nou, wat was het onze rond nou niet? Is het schilderij daarom niet mooi...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 zodat hij getrouwd kan worden. En de afloop, stak bij de deur. Omdat een korst aan hem eenmaal moet. Niet om van zo'n snotterende bruidsmoeder als een bedelaar... Series. Hm? Waar is onze schilderij gebleven? Wij vonden het beter zo. Wie, wij? is ruimer, realer. De kamer lijkt nou veel ruimer. Het idee was van mij. En waarom komt het juist vandaag?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 Je kan je er ook van tevoren op instellen. Dat heeft hij immers nooit gekund. Het was al zo bij Anna's eerste bezoek. En alle glazen gevuld? Oh, Wacht eens, ik heb hem zelf vergeten. Maar altijd een eeuwig moest hij het middelpunt zijn. Wacht even vader, we kunnen zo klinken. Hij, hij, hij alleen kwam erop aan. Zo, we kunnen. Nou, daar gaat hij dan. Dat is sensationeel nieuws, Anna. Met paaste de verloving. Ja, daar heeft Robert nou al die tijd eens eentje mee rond moeten lopen.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 Oh, nou, wat, wat zei ik, Jana? Je hebt een drama veroorzaakt. Een tragedie. De dokter heeft me het roken namelijk verboden. Oh, Longen. Nee. Ja, en, en, en nou durft niemand je te vertellen dat dit niet zo geslaagd cadeau is. Vader. Ja, maar, zie je wel. Zelfs Robert heeft liever dat ik zo zeggen... dat ik er dolblij mee oh, ben. Het spijt me werkelijk. Ik had het natuurlijk eerst aan Robert moeten vragen. Ach, dat hinder toch niks?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 Voorzichtig, nou maar, vader. Uh, de eerste trek sinds... Sinds hoe lang, moeder? Uh. Sinds bijna twee jaar. Uh. Nou, goede keus, Anna. Zo. en uh, Nou heb ik een verzoek aan Robert. Ja, ja, een verzoek. Aan mij? Ik wou je verzoeken mijn vraag te mogen herhalen. Welke vraag? Ah, je hebt me daarnet toch alleen maar aan dat cadeau herinnerd om me de mond te snoeren. Dat begrijp ik werkelijk niet bij het overige. Nu, des te beter, dat vergis ik me. Ik zal het nog eens vragen. Is je vader hotel <laughs> Aan haar vader. <laughs> Heeft Robert dat gezegd? <laughs> Nooit of te nimmer. Maar het is vader niet uit zijn hoofd te praten. Hij is er vast van overtuigd dat jullie een enorm hotel bezitten. jullie zijn er toch geweest samen van de zomer? <laughs> Mijn ouders hebben een paar jaar geleden een erfenis gehad. En dat geld hebben ze in het huis op de Veluwe gestoken. Maar voor een hotel is het een beetje klein. Uh, het wordt toch verhuurd. Ik bedoel wanneer jullie er zelf niet zijn met vakantie. <laughs> ja, een hobby van mijn vader. Maar eigenlijk is die administrateur in een bank. Hoeveel mensen kan dat huis herbergen? Vader, wat zit je toch te vragen. Je kunt het daarom kind geen ogenblik terug. <laughs> is dat onbeleefd dan, haar. Ach, natuurlijk niet. Ik ben hier toch gekomen zodat u me voor de verloving zou leren kennen.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 Als me Nou, wat een stommeling. <lacht> Daar studeert me zo vent net het verkeerde. <lacht> Anna, Anna, je bent een meisje naar mijn hart. Robert Erf namelijk... Euh, nee, laat ik het liever zo zeggen. Robert Erf praktisch niks, moet je weten. Dat weet Anna Heus wel. <lacht> en eigenlijk zie ik niet in...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 Toen moesten ze het zelf uitzien te vinden. Uh, dat ongeluk heeft me de das omgedaan. Het heeft definitief een einde gemaakt aan alle toekomstplannen. Was je anders al een ent in de veertig? Nou, ga... en? ik had nog genoeg energie. Zolang je energie hebt, is het nooit te laat. <coughs> uh, wat was dat voor een ongeluk? Uh, iemand had onze sirene niet gehoord. Schiet me daar plotseling tevoorschijn vanuit de parkeerplaats. En gebeurt was het. Hier, stijf warm. Die heb ik er houden. overgehouden. Mogen nog blij zijn dat ik een baantje als kost kon. Ja, zo is dat gegaan. Ja, ja. Ik kan raar lopen in de wereld. Dat kan je niet van ons verlangen. Urenlang te zitten koeken, loeren. dat kan geen mens van je verlangen. Hij had tenminste precies de tijd kunnen schrijven. De tijd waarop ze zouden bellen. Hoe heb ik het nou? Wil je plotseling doof voor worden?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 Natuurlijk, als het over. Juffrouw! Bent u daar, je juffrouw? Oh, dank u. Vis. En. Uh, de planeten. Die moet je natuurlijk ook weten. Zijn planeet ken ik. Dat is Jupiter. Dat is de heerser in de vis. Maar in de weegschaal. Zou me best voor kunnen stellen dat Anna's planeet Mercurius is. En Jupiter. Ja. Vader's planeet staat in oppositie met de haren. Vandaar dat hatelijke gedoe. Nu deed jij hetzelfde Robert, Anna. Dat begon de eerste middag al. Wat houdt dat nou eigenlijk precies in? Aan één stuk door moest hij Robert zwart maken bij Anna. Dat ze gewoon het land aan hem zou krijgen. Nou, hij de jongen weer voor zich alleen. Zo zie je nou.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 Is dat geen reden om dat schilderij op te hangen? Wat vind jij? Natuurlijk. Doe eens een voorstel. Waar zou het hier in de kamer goed hangen? Hier in de kamer? Het boven de sofa misschien. Daar is toch een lichte plek op het behang. Precies op die plek heeft het schilderij tot vanmiddag gehangen. Robert heeft ervoor gezorgd dat het voor je verstopt werd. Hij vond het ineens niet artistiek genoeg meer.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 Niemand weet beter dan ik dat er vanaf het eerste ogenblik... een groot begrip tussen ons heeft bestaan. Met hem was iets veranderd. Dat wel. Al die poespas met die kamer bijvoorbeeld. Uh, Daar mocht ik toch zeker wel een wink geven. Dat het thuis niet nodig was, al die koude drukte. Maar hij luisterde al niet meer. Hij ging uit de weg. Dat ze nou naar Amerika zijn, is zeker ook mijn schuld. Wat zich in werkelijkheid heeft afgespeeld... daarvoor hebben ze hier in huis de ogen gesloten...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 Zolang als stoel is, hij nooit blijven moffen. Vader, jij zal ook wat moeten doen om de vrede te herstellen. Erik, jong, blijf er nou niet staan als verdomde lawuitje. Zoveel heb jij nou ook weer niet gemist. Je vergist je lelijk als je denkt dat die trouwerij alleen maar roze vuur de manenschijn was. Voelde me soms net als een kat in een vreemd pakhuis? Nou, het spijt me dat je er buiten gehouden hebt. Ben je nou tevreden?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 van mijn hart daar ginds op de te staat een studieboek over inwendige ziekte mijn ziekte staat op bladzijde 255 ik heb nee. er een stukje papier weggelegd. Nee. ja, als je interesseert te kan je nalezen lees het later maar, eens, Anna. ik uh, ik had je nou eigenlijk wat willen zeggen ja ja, eerst moet je gaan zitten nee, nee, niet, niet zo ver weg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 Hebben jullie die dan zoveel? Meer dan wij? zo oh, zodoende. Persikken zijn een belangrijk exportartikel in Californië. Zie je, dat is interessant. Wat moet ik nou nog vragen? Vraag of ze ongeveer het aantal weet. Wat voor aantal? Hoeveel ton persikken per jaar? Voor onzin. Ja, kind. Oh, geef hem dan maar schouw. Ik verheug me net zo erg als hij. Nou komt de kleine Harold. Hij staat te trappelen van ongeduld, zegt hij. Hm. Dag, Harold. Jongen? Wat? Ik versta het kind niet. Luister eens, Harold. Wat? Jongetje. Ik, ik, ik versta geen woord van wat hij zegt. Ga maar door eens. Hallo. Wie had er weer, Robert? Wat was er? Jawel, maar ze verstond.